4 uur. Dit is Radio 1 met Ger en Tessel Blok. Een bikker is in het bargoens een pooier. Maar in de Tweede Kamer is het iets heel anders. En nu haalt minister Bussemaker weer een bakzeiltje. Wordt er zo langzamerhand wel wat veel. Dat en meer straks in het vraaguur van de villa. Nu is het nnw journaal Remon Serré. Wie voor een zieke vriend of bekende zorgt krijgt recht op zorgverlof. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Tot nu toe is een werkgever alleen verplicht om zorgverlof te verlenen aan mensen die voor een zieke ouder of partner of een ziek kind zorgen. Het recht op langdurend zorgverlof gaat voor alle vormen van zorg gelden. Nu geldt het alleen bij zorg voor mensen met een levensbedreigende ziekte. Het kabinet wil ook het vaderschapsverlof uitbreiden. Naast de twee betaalde verlofdagen... wil het kabinet drie onbetaalde vrije dagen invoeren. MKB Nederland heeft al te weten woest te zijn over die plannen. Wij zijn daarop tegen. Wij vinden dat dat de verantwoordelijkheid is tussen werkgevers en werknemers. Dat de wetgever daar in dat domein niets te zoeken heeft. Dat werkgevers en werknemers dat prima samen kunnen oplossen. In het middelbaar beroepsonderwijs moet een nieuw diploma komen voor scholieren die minder goed kunnen leren. De onderwijsraad adviseert dit aan het ministerie om te voorkomen dat jongeren zonder diploma van school gaan. Dat nieuwe diploma krijgt een lagere kwalificatie dan MBO 2. De raad adviseert verder om flexibeler om te gaan met scholieren die het MBO 2 niveau wel aankunnen, maar om allerlei redenen toch afhakken, afhaken. Deze groep moet meer tijd krijgen om een MBO 2 diploma te halen. Medisch specialisten gaan elkaar beter controleren. Op die manier moet worden voorkomen dat er weer zoiets kan gebeuren als de zaak Janssen-Steur. De orde van medisch specialisten praat al jaren over het plan en vanaf 1 januari wordt het uitgevoerd. Als blijkt dat een arts verkeerd handelt, wordt eerder de inspectie voor de gezondheidszorg ingeschakeld. Maar het gaat niet alleen om het ontmaskeren van slecht functionerende artsen. Ook goede ervaringen moeten worden gedeeld, zegt Frank de Graven, voorzitter van de orde van medisch specialisten. Dus aan beide kanten zien en daarom gaat het ook jaarlijks gebeuren. Dus wat we gaan voorschrijven, ook via de wetenschappelijke verenigingen, is dat alle vakgroepen en alle medische specialisten jaarlijks, we noemen het een soort van evaluatie, hebben over elkaars functioneren om vanuit dat gesprek te komen tot verdere verbetering van het functioneren. In het Midden-Oosten is deze week de winter ingevallen. In landen als Libanon, Syrië, Jordanië en Israël sneeuwt het. Ook Bethlehem is bedekt met een laag sneeuw. Dat komt maar zelden voor. Op foto's is te zien hoe de geboortekerk en een grote kerstboom ernaast volledig bedekt zijn met sneeuw. In Jeruzalem viel in 60 jaar niet zoveel sneeuw als nu. Veel scholen bleven vandaag dicht en bussen reden niet meer. En ook op Cyprus en Creta is veel sneeuw gevallen. En dan het weer in Nederland. Opklaringen, laaghangende bewolking en nevel... wisselen elkaar vanavond en vannacht af. Plaatselijk kan het mistig worden. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Bij langere opklaringen wordt het min 3 graden. Morgen is het eerst grijs en nevelig. Later op de dag breekt vooral in het zuiden en oosten de zon soms door. Zaterdag trekt een gebied met lichte regen over het land. Verkeersinformatie René Passet... Een paar korte files rond de grote steden. Ze geven nog niet al te veel vertraging. Wel is er een ongeluk gebeurd op de A27 Utrecht-Breda bij Lexmond. Daar staat nu 4 kilometer file achter. Maar dat groeit natuurlijk aan, want de linkerrijstrook is dicht. Maar omrijden is vrij eenvoudig, vanaf het Everdingen... over de A2 en dan de A15. Bij Rotterdam is ook wat aan de hand. Daar stond eerst een kapotte vrachtwagen voor de Bottlek-tunnel. vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. En toen die weg was, kwam er een wagen stil te staan. En daarom staat er bij Spijkenisse nog altijd 6 kilometer file.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 Vanavond in Meldpunt luchtvaartmaatschappijen die na vertragingen stelselmatig weigeren te compenseren. En totale onduidelijkheid rond de invalide parkeervergunningen. Iedere gemeente heeft zijn eigen regels, maar hoe weet u welke? Vanavond om vijf en half acht bij Max op Nederland 2. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Blok en Ger Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof waar wij zo meteen gaan praten met ons politieke panel, maar eerst dit. Politiek, politiek, politiek, politiek het parlement, het spel en de knikkers. Politiek, politiek, politiek, politiek, ik praat niet dus ik zeg niets. Aflevering 30, de Bikkers. Vroeger werden ze bikkers genoemd, bijstand individueel Kamerlid. Dat zijn eigenlijk de fractiemedewerkers van een Kamerlid. Carole Schouten, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. U bent zo'n bikker geweest. Een bikker, dat is wel een hele mooie term. Ja, ik ben uh, vijf jaar fractiemedewerker geweest voordat ik zelf de Tweede Kamer inging, dat klopt. Heeft zo'n fractiemedewerker eigenlijk invloed? Een fractiemedewerker is voor met name de kleine fracties heel belangrijk. De Kamerleden van kleine fracties... die, kunnen, die moeten al heel veel keuzes maken en welke debatten zij doen. En als zij dat ook nog allemaal tot op het punt in de punt en de komma zelf moeten voorbereiden... dan komen ze zelf gewoon echt niet aan toe. En dan leun je dus ook erg op je fractiemedewerkers... Dus heel concreet kijken zij ook al naar de wetsvoorstellen als ze binnenkomen. Stellen daar de vragen over. En uiteraard overleg je dat wel met elkaar. Maar zij hebben daar toch ook nog wel wat vrijheid in om daar ja, zelf ook te kijken wat ze ervan vinden. Maar het is meer dus eigenlijk dan koffie halen en kopietjes maken. Bij ons zeker, ja. Bij ons zijn het echt inhoudelijke medewerkers. Het zijn vaak ook wel jongere medewerkers. Vaak komen ze net van de opleiding af. Het zijn mensen die ook heel veel uren werken met heel veel passie. Maar ook echt de inhoud induiken en vaak veel van een onderwerp afweten. Gebeurt het nu ook wel eens dat fractiemedewerkers die bijvoorbeeld in dienst zijn van de ChristenUnie of een andere partij overstappen uiteindelijk? Ja, wij hebben fractiemedewerkers gehad die bijvoorbeeld naar de VVD zijn gegaan. En daar nu ook fractiemedewerkers zijn. Um, maar wij hebben zelf ook een Kamerlid, Joël Voordewind, die medewerker is geweest bij de PvdA-fractie ooit. En hoe wordt daar hier in bij de Christen over uh, gepraat? Uh, daar maken we wel eens grapjes over. <laughs> en uh, het is ook geen geheim, maar... Uh, uh, nee, dus dat laat wel zien dat ook uh, medewerkers uh, van verschillende partijen uh, hier komen werken. Ook Wij hebben ook wel mensen gehad die lid zijn van het CDA. En bij uh, ons te komen werken als medewerker... maar uiteindelijk dan toch ook wel weer de overstap maken naar de ChristenUnie... als ze eenmaal zien uh, hoe het hier werkt en hoe het hier gaat... Maar dat komt zeker voor. Maar het is geen vereiste dat jullie zeggen van wij willen eigenlijk alleen fractiemedewerkers in eerste instantie van de ChristenUnie. Nou het is wel belangrijk dat mensen uh, affiniteit hebben met de ChristenUnie. Dat ze ook je, als, juist als medewerker schrijf je vaak ook wel teksten of moet je ook een mening hebben over een bepaalde uh, standpunten van het kabinet. Dan is het wel goed als je je kunt verplaatsen in, in kamerleden van de ChristenUnie of, of in de partij wat, wat ze vinden en hoe je dat ook voor het voetlicht kunt brengen. Um, dus die affiniteit moet er zeker wel zijn, uh, maar als blijkt dat iemand gewoon inhoudelijk heel goed is in zijn werk, uh, maar lid is van een andere partij, dan zal hij daar niet meteen op worden ontslagen. Nee, in tegendeel. Ik noem u een paar namen: Koenders, Verhagen, Wilders en Carola Schouten. Wat hebben die gemeen? Dat zij allemaal fractiemedewerker zijn geweest uh, bij de fractie waar zij later ook voor in de Tweede Kamer zijn gegaan. En Wilders uiteraard later ook weer is afgesplitst. Ideale springplank voor de politicus? Ja, het is wel een plek waar je wel leert om uh, te zien hoe de politiek werkt. Het is, dat is best wel lastig om dat in snel door te hebben. Het is wel een voordeel als je daar wat ervaring mee hebt. Ja. Dat was een bijdrage van Klaas Lentek. Het Vragenuur met vandaag... BNR Nieuwsradio. Gerard Beverdam, Nederlands Dagblad. En Tom Jan Mees, NRC Handelsblad, Heren. En ik ben ook een man. Uh, wat doe jij hier eigenlijk? Ja, graag, oh, ik ben oh, voorbij, hoor je niet meer. Nee. De pensioenen. Uh, Hans, het ziet er naar uit dat het in kannen en kruiken is... want vanavond komen de fractieleiders bij elkaar. Dat betekent dat het in de eindfase is, vertellen ze mij altijd. En daarbij zijn CDA en GroenLinks niet meer uitgenodigd. Dus dat ruimt flink op, minder meningen. Vannacht zijn ze eruit. Nee, nee. Ja, eindfase, uh, tuurlijk. Alles noem je een eindfase uh, na zes weken onderhandelen, geloof ik. Kom je op een gegeven moment wel, ben je over de helft... en kan je het onderhandelen wel een eindfase noemen... Maar ik voorzien niet dat ze er vanavond uh, al uit zijn. Uh, een concrete aanwijzing daarvoor die ik heb... is dat de fracties vanavond niet achter de hand gehouden worden. En dat is doorgaans wel... De financiële wel. woordvoerders bedoel je? Nee, oh, de hele, het hele fracties, fracties om uh, ja, ja, Om uiteindelijk een zegen te, gaan, te geven, niet? om akkoord te gaan. En dat ja. zag je bijvoorbeeld wel op de avond van het uh, begrotingsakkoord. Hmm. Daar waren alle fracties een beetje in de buurt gehouden... van vanavond kan er wel wat komen... En dat gebeurde toen ook op die donderdagavond. Dat is voor vanavond niet voorzien. Tom-Jan, in NRC staat vanavond een stuk waaruit zou blijken... dat CDA en GroenLinks niet eruit gegooid zijn... maar gewoon niet uitgenodigd zijn. Er is, ze hebben geen briefje ontvangen. Het kabinet heeft kennelijk een voorstel... wat ze alleen maar aan hun, zoals Ger altijd zegt... drie nieuwe beste vrienden voor willen leggen. En daar zit iets politieks achter. Het heeft te maken met de ChristenUnie... dat ze die andere twee, GroenLinks en CDA, er niet meer bij willen. Nou, ik, het is een stuk van mijn collega Dirk Stokman Maar ik, de, de, ik begrijp daaruit dat uh, kijk, de ChristenUnie die, die wil zijn onderhandelingspositie versterken. En heeft gezegd als wij met vijf partijen blijven praten, dan is uh, onze uh, bijdrage niet per definitie persistent uh, uh, in, uh, of invloedrijk genoeg. En dus is, is daar vanuit daaruit ook het verzoek gekomen om, uh, om met vijf partijen... dus dat zijn de partijen van het herfstakkoord door te praten. Hmm. Wel een logische keuze. Het is, laat tegelijkertijd natuurlijk zien dat het een echt, echt ingewikkeld is. Ja. Want ze zitten al zes weken te praten. Ja. En als je er dan nog niet uit bent, dan weet je eigenlijk wel dat het... Uh, ja. Ja. ja, Joost Vullings van de Radio 1 Journal zei daar vorige week ook over... ze hebben zich gewoon vergist in de complexiteit van het hele verhaal. Even de inhoud, Gerard... Um, uh, wat de oppositiepartijen die nu mee praten niet willen... dat is uh, dat het opbouwpercentage teruggebracht wordt... van 2,25 naar 1,75. Nou, als je dat niet doet, dan haal je die 3 miljard niet... 2,9 om precies te, te zijn. Dan ligt er een compromis. Er liggen, twee, er liggen een paar compromissen. Kun je eventjes uh, staccato noemen? Wat er voor ligt, waar ze elkaar op zouden kunnen vinden? Nou goed, dan gaan we wel heel in de techniek. Maar er wordt inderdaad gestegeld over de hoogte van het opbouwpercentage. Wat we nu veel horen is een percentage van 1,85 1,90. Nou ja, dat, dat halve procent dat maakt ook alweer een heel verschil. Maar er wordt dus gezocht naar geld... En daar verluidt zo tussen de 500 en 800 ja. miljoen euro. Nou, dat is een behoorlijke slok om een borrel. En uh, ja, aan de andere kant zie je dat er wat irritatie is. Uh, inderdaad. Eerder deze week hoorde ik ook Carola Schouten zeggen... van, nou, het kabinet moet eens een keer een keuze maken wat ze mm -hmm. willen. En wat daarbij ook meespeelt... en uh, de collega's bij de NRC hebben dat nu ook mooi opgeschreven... is dat de Eerste kamerfractie van de ChristenUnie erg kritisch is... Die hebben natuurlijk uh, eerder dit jaar samen met bijna alle andere fracties in de Eerste Kamer... echt gehakt gemaakt van die uh, pensioenplannen die er toen voor lagen. En de Eerste Kamer is de, een van de senatoren bij de Christen, is Peter Ester... die eerder ook lid is geweest van de Sociaal-Economische Raad. Zit helemaal in deze materie en die willen nu echt zien dat er plannen echt zo substantieel verbeterd zijn... dat ze echt kunnen zeggen, we zijn er toen terecht voor gaan liggen. Ja. En dat maakt het hele, dat maakt het hele overleg uh, natuurlijk heel bijzonder. Want het overleg is de afgelopen weken... dat zag je ook bij de uh, bespreking over het begrotingsakkoord, het herfstakkoord. Het zijn de Tweede Kamer fracties die de onderhandelingen voeren. Vanavond dan inderdaad niet alleen de financiële specialisten... maar ook de fractievoorzitters uh, erbij. Maar ze zitten daar... Namens de Eerste Kamer. Want uh, het gaat om die meerderheid in de Eerste Kamer. Dus ook voor de ChristenUnie geldt dat Arie Slop daar vanavond wat aanschuift. met wel degelijk het eisenpakket van zijn Eerste ChristenUnie. Maar het is voor het eerst wel dat dat nu zo heel duidelijk naar voren komt. Dat Slop eigenlijk gezegd is, joh. Uh ga er hard in, ook al zou je wat minder hard willen... want anders sneuvelt het hier bij ons alsnog. Wij kunnen niet ineens nu zeggen... nou, we hebben toen wel heel hard gespeeld... maar uh, oké, okay, we slikken dit wel. Nee, is, maar dat, die, dat gaat voor al die deelnemende fracties... die de daar de aan 66. tafel zitten. Tuurlijk, er is continu overleg... en ruggespraak met uh, hun Eerste Kamerfracties... want daar gaat het om en namens die Eerste Kamerfracties... worden die onderhandelingen eigenlijk ja. gevoerd. En Tom-Jan, die, uh, die irritatie over de ChristenUnie... die zijn eigen sen senatoren niet, uh, niet uh, aan een lijntje heeft... Nou, ja, ik, denk, ik denk dat dat eigenlijk... Kijk, de uh, ChristenUnie heeft, wilde heel graag met een kleinere groep partijen door onderhandelen... En dat of dat geeft de regeringspartijen de gelegenheid om te zeggen. ja, maar ChristenUnie zorg dan dat je eigen huisakkoord is, respectievelijk, mm -hmm. zorg ervoor dat die stem in de Senaat ook waard is wat wij hopen dat het was. Wat jullie suggereren dat die waard is. Ja, dat doet me ja, ook herinneren aan een kwestie die speelde rond het herstakkoord. Toen heeft er eigenlijk uh, heeft het kabinet, dus VVD en PvdA, hebben toen gezegd. jullie moeten ons garanderen dat jullie senaatsfracties meegaan. En uh, toen heeft Ali Sloppen gezegd. Uh, even goede vrienden, maar wij praten hier over een meerderheid, of in ieder geval een verstevigde basis voor de begroting in de Tweede Kamer. En onze senatoren, die heb ik inderdaad niet aan een lijntje. Ik weet wel hoe ze over dingen denken, en dat nemen we ook mee. Maar ik geef niet de garantie dat ze in zullen stemmen. Het saillante is nu juist dat volgende week, daar gaat het ook wel even over hebben, maar dan speelt het woonakkoord en de verhuurdersheffing in de Senaat. En daar dreigt juist een senator van een regeringspartij uh, af te haken. Dus wat dat betreft komt het allemaal wel heel pijnlijk ja, samen. Ja, want dat is kijk, dat is speelt hier op de, dat is allemaal context. En en het belastingplan, om het nog een te maken, moet volgende week ook door de eerste kamer. Ja, maar dat is, dat is geen punt. Dat zou je normaal gesproken niet denken. Dat, dat ben ik met je eens. Maar als je bijvoorbeeld van D 66 bent en je loopt het gevaar dat je voor het belastingplan stemt... en tegelijkertijd een van de regeringsfracties in de Senaat... in dit geval de PvdA, tegen het woonakkoord stemt... dan, ben je, dan kun je redeneren. Luister eens, wij zijn kennelijk wel goed voor onze stem... Mm. Uh, dan om de rotzooi op te ruimen respectief de vervelende maatregelen te steunen. En als er iets gebeurt dat wij willen, dan ze, daar geeft, daar geeft een van de regeringsfracties niet thuis. Kortom, dit kun je heel gemakkelijk met elkaar verknopen. En, en in feite, vermoed ik, is dat al het geval. Ja. ja, dat is een goed punt. En dan zie je ook uh, hoe grote druk is op Adrie Duiverstein. Ja. Dus niet, van, niet alleen van de vanuit de van eigen, Arbeid, senator. van de Partij van de Arbeid. He, die ligt dwars bij dat uh, woonakkoord, met name de verhuurderheffing. En hij wordt dus niet alleen onder druk gezet van zijn, door zijn eigen partij... de Partij van de Arbeid... maar ook dit soort machinaties spelen ja. een rol. Als, als, iemand, als een oppositiepartij wel moet tekenen voor de belastingplannen... maar plotseling valt de regeringspartij ja. af voor de woningmarktmaatregelen... die daar natuurlijk ook qua financiën althans verband mee houden... dan heb je de pop aan de dansen. Dus die druk op Adrie zijn is nou, naar mijn mening zo groot... dat hij uiteindelijk, natuurlijk, na een hoop gedoe... Dinsdag uiteindelijk wel zal want de invinden. consequentie is. De consequentie die, is zo groot. Ja, want dan ligt het herfstakkoord ineens weer open. Zeggen ja. ze. Maar hoe, hoe, hoe, nou, hoe gaat ik, de redenering dan? Uh, dan ligt er een heleboel open. Uh, ja, ja, dan ligt alles open. En, en, en <lacht> ja, ja, dan feit, krijg wel. je inderdaad die loyaliteitskwestie met de oppositiepartijen die wel getekend ja. hebben voor alle begrotingen en voor het belastingplan. Um, uh, het, het kabinet kan niet door, want er, er wordt een behoorlijke hap genomen. Want die verhuurde is in 2013 nog niet zo hoog. Maar in 2014 uh, wordt er al een behoorlijke klap uh, gemaakt. Althans in, in die plannen. Dus als dat wegvalt, dan zit het kabinet plotseling ja. met een enorm financieel gat. Gerard, en wat dan ook op de loer ligt, omdat de belangen zo groot zijn... en alles met alles te maken heeft, dan liggen de emoties ook op de loer. En dan kon het wel eens helemaal gierend uit de klauw lopen. Nou of ja, de, de, de, je kunt wel zeggen dat het eigenlijk... en ik hoop dat de luisteraar al deze kwesties nog een beetje... in. Heeft, Maar dat uh, sinds het herstakkoord de rust eigenlijk niet zo heel lang bewaard is gebleven. Want als je nou ziet wat er nu deze dagen allemaal in de Kamer speelt... en de onderhandelingen achter de schermen... dan, dan reigen de kwesties zich eigenlijk alweer aan één. Dus het woonakkoord, het leenstelsel, uh, het gedoe over de pensioenen. Ja, dat zijn toch allemaal weer kwesties waar het kabinet weer lijkt aangewezen... op onderhandelingen achter de schermen om dat allemaal tot nou, een goed einde goede te gaan brengen. Je moet van goede huizen komen als bewindsman en vrouw... om om ineens een geboren onderhandelaar te moeten zijn. Ja, en ik denk ook dat 2014 dat wordt voor dit kabinet toch nog wel ook echt wel een lang van houd deze constructie en dat voortdurend van akkoord naar akkoord houdt dat ook wel stand. Ja. En hoe lang willen partijen daar ook aan mee blijven Precies. doen? Precies. Tom-Jan, in deze periode heb je helemaal geen goede vakministers nodig. Je hebt mensen nodig. Nou ja, dat is heel erg waar. Ik, ik vond die, die, die zaak met bussen maken en dat leenstelsel... Even, even kort, ja. kort uitleggen. Het leenstelsel, uh, wat zij wilden is uh, voor studenten... die hun tweede fase ingaan, ja. uh, de masters... om die niet meer een basisbeurs te geven... maar om die gewoon uh, te, te, laten. te ja. laten lenen. En dan ja. moeten ze terugbetalen... Uiteraard. Ja. En dan ook gelijk die ov ja af te ja. schaffen. Ja. Okay, ja, en, en zij heeft dat is onderuit gegaan, en toen heeft zij gezegd: Oké, okay, dan stel ik de hele boel uit tot 2014. Oké, okay, dat is het verhaal. Ja, 15. 15. 15 nou ja, dat heeft, heeft ze deze week gedaan. Dat is eerder uitgesteld. En voor haar, ter haar, voor haar verdediging kun je nog zeggen: ze heeft dit geërfd van het vorige kabinet. Het was misschien niet haar beleidsvoorkeur. Maar wat hier belangrijk was, is dat zij de steun van twee oppositiefractie in de Eerste Kamer nodig had, alweer. Uh, GroenLinks en D66. En dat de kunst van, van, van de moderne politiek is... dat je als minister niet opereert vanuit de afspraken in het GEA-akkoord... maar dat je eigenlijk per definitie de flexibiliteit hebt... om uh, alles wat je al hebt afgesproken toch weer open te stellen... om die meerderheden in de Eerste Kamer te krijgen. En sommige zien... Nou, busmaker is daar evident niet in geslaagd. En wat je wel ziet is dat er een ander type bewindspersoon is. Bijvoorbeeld Van Rijn... Hmm. Die een ambtelijke achtergrond heeft. En een enorme flexibiliteit. Alle dag in al die city. gesprekken. Ja. Die, die blijkt dat wel te kunnen. Dus je kunt ook... Um, er de, de, de wordt een nieuw soort bewindspersoon gevraagd. bloem kan dat ook. Ja. Duitserbloem kan dat ook. Nou. Ik hoorde zelfs dat er een aantal uh, bewindspersonen... met bewijzen van spreken. En misschien wel letterlijk met matrixen langs de fracties gaan. En gewoon kruisjes zetten bij welke beleidsvoornemen zeg maar, door die fracties waarschijnlijk zullen worden gesteund. En dan gewoon gaan kijken van... Met Welk voorstel maak ik de meeste kans mm -hmm. op een meerderheid? Dus dan dan laten gewoon... ze die matrixen door het Centraal Planbureau doorrekenen. Ah. <laughs> ja, ja. Dan weet je zeker nee. dat het goed zit. <laughs> ICT-nerds die gaan nu de politieke regie voeren. Hier, nou ja, dat is natuurlijk allemaal zwaar overdreven. Maar uh, Hans, um, bussenmaker, die ik zei het in het begin. Uh, heeft toch een bakzeiltje gehaald. Misschien wel een bakzeil. Uh, staatssecretaris Steven die krijgt ook bijna niks of heel weinig voor elkaar. Die optelsom van dingen die niet lukken. Uh, uh, dat moet toch links of rechts om ergens een keer uh, wat gaan doen. Uh, dat moet toch woede, frustratie. Ik bedoel, ik kan me plaatsvervangend daar kwaad over maken, terwijl ik helemaal niet in het kabinet zit. Rustig. Rustig. Zo kan ik maar dat inleven. Nee. Ja, Al, kijk, alles is relatief. Alles relatief. En we hebben uh, hoe vaak uh, hebben journalisten niet in de loop van 2013 voor de zomer nog het, het einde van dit kabinet voorspeld? Daar moet je altijd heel erg mee oppassen. Uh, uh, ter verdediging van het kabinet kun je zeggen... dat ze in 2013 erin geslaagd zijn uiteindelijk de eindstreep te halen. Het, het is nu december, uh, de begrotingen zijn erdoor. Uh, straks nog even die hobbel in de Eerste Kamer met, met die, de vuurdersheffing. Dan kan het kabinet weer door naar 2014. Het zal ook moeilijk worden. Uh, de partijen gaan zich meer profileren vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. Dat begint nu al een beetje, dat zie je al gebeuren. Maar om nou uh, te gaan wanhopen, Gerard, dat zou Nee, worden... nee Dat die gemeenteraadsverkiezingen, trouwens, dat, die liggen natuurlijk ook op de loer bij ja. dit soort akkoorden. Deze D66 ja. bijvoorbeeld zegt: we willen het echt allemaal zo snel mogelijk is Dus drom dan niet. In elkaar, gaat dat do doen. He, om, om die gemeenteraadsverkiezingen ja. er niet door te laten lopen, Gerard? Ja, nee, zeker. Maar, maar ik denk ook, om nog even bij Hans aan te haken, mm -hmm. dat dit kabinet toch voorlopig echt niet gaat vallen. Ik bedoel, VVD en PvdA zijn gewoon heel groot. Die staan gewoon slecht ervoor. En vergis je niet wat het gaat doen... dat hebben we nog niet voor de gemeenteraadsverkiezingen... maar als die economie weer ietsjes gaat aantrekken... ik denk dat het kabinet dan ook daardoor snel mm. uh, versterkt zal worden. Hoewel er wel critici zeggen hè, uh, van... ja, ligt dat dan aan het kabinet? Of, uh, ja. of, of, of zitten ze gewoon te, te wachten op verbetering van de economie... en hopen ze daarop dan mee ja. te gaan liften. Maar het is nu een beetje volhouden. Nou, Jan? Ja. Dat is wel een heel belangrijk punt. Want kijk, de, de economie gaat groeien, dat zeggen alle prognoses. Dat betekent dat je volgend jaar voor het eerst in het jaar... een voorjaarsnota met meevallers krijgt. En uh, ja, dat is toch, toch makkelijker onderhandelen... met uh, de, de poed verdelen in plaats van uh, iets afhalen. Nou, ik denk dat deze Dijsselbloem zou zeggen... bij de eerste meevallen die er zou zijn... misschien bij de voorjaarsnota... hup, naar uh, een begrotingstekort. Want dat zat nog altijd op 3,3 ja. of 3,4 procent. Nou, dat zegt de VVD dan ook, ja. maar... Wat de, de werkelijkheid is natuurlijk dat dat de ook Dijsboom en de VVD te maken hebben... met, met minimaal vier andere partijen... waarvan er een aantal daar anders over denken. En dat ze dus moeten onderhandelen. Ze kunnen niet meer die oude stijl van... we hebben hier afspraken, regeerakkoord... en dus gaan we het zo doen. Dat de is voor mensen van het kabinet. Ja. ja, dan kan er misschien wat geld gebruikt worden voor de helikopters. Want ik hoor nu dat de Kamer ja, dat is eh, ontzettend de -missie uh, uh, gaat aanbrengen. De Kamer wil echt garanties uh, over de, de, ja. de veiligheid van de militairen. En uh, wil toch echt zekerheid over dat die helikoptersteun verzekert. Is. Ja, er is vandaag een debat over. Er is net geschorst. Ze zijn nu weer, als het goed is, begonnen met de ja. tweede termijn. Dat is ook zo, Hans. Ja. Okay. Um, wel even over die, uh, jullie hebben het allemaal gevolgd, uh, over die helikopters. Uh, de, de hardnekkigheid waarmee het kabinet niet die transporthelikopters wil inzetten... om troepen te vervoeren, maar vooral ook om ze te evacueren... als ze in een uh, hele netelige situatie komen met die jihadistische groepen daar zo... Uh, Hennis zegt zelf, de minister, het kost 50 miljoen over twee jaar. Dan denk ik, A, wat is dat voor een bedrag? B, hoezo 50 miljoen? Die helikopters die zijn er toch? Die bemanningen die worden betaald. Die onderhoudsmonteurs die moeten iets harder werken. Oké, okay, krijgen ze overuren en een beetje meer benzine omdat ze meer vliegen. Maar wat is de hardnekkigheid hier nou achter? Nou, ja, ik, ik vind zelf, althans dat je de discussie over de Mali-missie... Uh, nu niet moet gaan verengen tot uh, een discussie over uh, transporthelikopters. Ja, dat doen zij in de Kamer. Dat, dat gebeurt in de Kamer. Maar ik wil, ik wil het graag iets breder trekken. Je ziet oh. overigens met betrekking tot helikopters. Er is altijd wel wat, wat uh, aan de hand met die helikopters. In, uh, in Afghanistan was er een tekort. In Ethiopië en Eritrea toen we daar zaten, heeft de Kamer ze wel afgedwongen, maar bleken ze niet nodig. In Libië was er ook ooit iets met een Nederlandse helikopter die er iets verkeerd deed. kwam. In België viel er uh, ooit minister van. over. Um, maar goed, <laughs> dit debat uh, uh, spitst zich nu een beetje toe op die helikopters. Maar het gaat natuurlijk om een veel breder concept. En wat ik wat ik interessant vind bij dit debat... is dat toch weer de oude VVD-PVDA-reflexen naar boven komen. Met name gisteravond zag je dat. Dat Timmermans de hele tijd het humanitaire aspect van deze missie benadrukt. In de Kamerbrief staan ook bijvoorbeeld letterlijk... gender- en vrouwrechten ja. genoemd. En Hand en Broeke van de VVD, eveneens de regeringspartij... die zegt, we moeten daar juist niet naartoe gaan... om meisjes naar school te sturen. Daar gaat die missie niet om. Uh, en dat is precies die oude tegenstelling tussen VVD en PVDA die zich ook in dit debat uh, weer laat zien. Ja, maar wat, daar, wat daarbij ook wel weer meespeelt... is in hoeverre moet de Kamer zich tot op detail bemoeien... met de uitvoering van militaire missies. Ik kan me nog echt levendig de hele soap herinneren... rond de Koenloos missie mm -hmm. en Jolande Sap toen. Dat werkelijk elk geweertje dat werd hier afgeregeld in de Kamer. Nou ja, dat is natuurlijk... ja Als de legerleiding nu zegt... wij hebben die helikopters niet nodig... en we hebben voldoende garanties dat er uh, van een escape is... Ja, in hoeverre moet de Kamer zich dan toch bemoeien... en tegen zeggen, er moeten toch die, die, die helikopters moeten mee? Ja. Ik, bedoel, ik neem aan dat Hennis, dat mag ik tenminste hopen... dat ze afgaat op de... Op de legeleiding die bij haar om een deurtje verder ja, Misschien heeft die legeleiding wel te horen gekregen... jullie moeten vooral zo reageren en niet zo. Maar Tom-Jan, de Kamer zegt ook... ze willen eigenlijk helemaal niet rekenen... op die helikopters van Burkina Faso of zo. Daar zit natuurlijk een DD van je in... want die dingen zijn waarschijnlijk heel oud... en die worden nul onderhouden. Dat is natuurlijk per implicatie wat er gezegd wordt. Maar ik ben wel heel erg met Hans eens. Het is toch heel vreemd dat die discussie over... wordt versmaald door helikopters. Want als je de brief leest zie je dat uh, uh, het grootst, of een, een, een heel groot deel van die missie gaat over inlichtingen verzamelen... Ja. in een riskant gebied. En wat, die, wat ze nou precies gaan doen... Uh, onze jongens tussen aanhalingstekens om die inlichtingen te verzamelen... dat weten we eigenlijk helemaal niet. Met andere woorden, militairen zeggen, we willen vrijheid om te doen wat we kunnen op de grond. En dan, aan de andere kant uh, uh, uh, is onduidelijk wat, on, wat, wat Nederland daar precies gaat doen. Het is heel gek om dan heel veel over helikopters te praten... en niet over de inhoud Maar wat zou daar dan achter zitten? Niet... Waarom, waarom, waarom zouden ze hun toevlucht nemen tot dan alleen maar tot, tot zo te verengen... Wat zit daarachter? Oh, maar dat is dat is natuurlijk gewoon, okay, politiek is voor een groot deel symboliek. Dus het is fijn om als kamerfracties te kunnen zeggen dat je iets wil wat de minister niet wil. Dat speelt natuurlijk allemaal mee. Maar hier. er lijkt wel inderdaad wel wat, wat licht te zitten tussen de VVD en de P van de A. Dat ben ik helemaal met jullie eens. Uh, ook als je dan hand in broek gisteren hoort zeggen we moeten niet allerlei humanitaire doelen aan deze missie vastbinden. En als ze dat wel willen, dan moeten we dat maar uit. Ja uit het ontwikkelingsbudget mm -hmm. van uh, ploemen betalen. Nou, dat is uh, ook een behoorlijk uh, heet Gerard, Maar tot slot dan, uh, ze willen het wel allebei. En die tegenstellingen, Hans begon ermee om dat te signaleren... ze moeten dan toch op de een of andere manier uitkomen. Ja, het is allemaal en-en-en natuurlijk uh, in die end. Maar de VVD inderdaad benadrukte gisteravond heel erg... we, we gaan er naartoe voor de bestrijding van het internationaal terrorisme... te voorkomen nee. dat hier aanslagen gepleegd worden. Dus dat is voor de VVD het doel. Terwijl dat voor de PvdA... en dat zie je ook aan de inbreng van de PvdA-ministers... in die Kamerbrief hierover... voor de PvdA is het doel uh, veel breder. En die benadrukken veel minder dat militairen... En het jihadistische element en veel meer dat humanitaire maar aspect. Maar het is, het is heel mooi dat je het signaleert en ook uh, het is ook zo. Maar wat maakt het uit? Want ze gaan erheen, onder welke noemer dan ook, want dat willen ze allebei. Hmm. En dan zegt de VVD: Voor ons ligt daar het zwaartepunt. De Partij van de Arbeid zegt: Voor ons ligt daar het zwaartepunt. Daar schaart de christenen zich achter. En, uh, uh, nou, wat, wat wel van belang is: je moet het natuurlijk wel van tevoren eens zijn over de doelen die je wil bereiken. Want aan het eind moet je kunnen beoordelen of die doelen die je dan vooraf hebt gesteld, of die ook bereikt worden. Ja. Heel kort. Het uh, is eind van het jaar. Dan krijgen we de folklore van de politicus van het jaar. Als wij het nou eens even beperken tot leden van het kabinet. Uh, Tom-Jan Schippers wordt uh, genoemd. Nou, Schippers heeft van wel... Die do Schippers doet op, op Dat iets wat, wat, wat veel van haar voorgaans niet is gelukt. Nou, dat is namelijk de kosten uh, uh, in de hand houden. En dat is een knappe prestatie. Dus overigens voor een deel met, met beleidsmiddelen die uh, de VVD vreemd zijn. Dus dat is ook nog wel interessant. Zij en Dijsboen zouden voor mij de hoogste ogen gooien. Mm. Hans? Ik hoor ook vaak de naam van Dijsselbloem. Maar dat heeft natuurlijk mee te maken met het feit dat hij... en sinds begin dit jaar voorzitter is van de Eurogroep. En daar een paar crises heeft weten te, uh, uh, uh, te redden. Uh, en in Nederland natuurlijk het klusje met het 6 miljard pakket. Dat vergt een hoop moeizame onderhandelingen met de oppositiepartijen. Ja, ik en uh, dat is... Uh, hem en ook anderen natuurlijk uh, gelukt. Ja, mm -hmm. Gerard en die van Rijn, die staatssecretaris. Want die heeft het toch ook ontzettend handig gedaan. Ja, die doet het ontzettend goed. Dat is een beetje de stille kracht van dit kabinet. Maar als je mij vraagt naar de winstpersoon van ja. het jaar, dan zeg ik toch. Lodewijk, als je denk ik, iemand die zo, zo toch zaken. betrekkelijk nieuw is in de Haagse politiek. En als vicepremier ook, ja, wat mij betreft wel gezagsvol optreedt. En in deze politieke omstandigheden ook rustig blijven, dat vind ik op zich ook al een hele goede kwaliteit. En hebben we nog behoefte aan het benoemen van een brekenbeen of doen we dat niet? In het kabinet? Mm -hmm. uh, ja. Nou ja, als je de naam. Uh, dan komen er twee aanmerking. Dat zijn. Uh, Mevrouw Kleinsma en meneer Wekers... die hebben in het Weges pensioendossier pensioen. laten ja. zien dat, hoe je het niet doet. En dat is vrij goed gelukt in hun uh, geval. Goed. Zijn jullie daarmee eens? Van? Die namen, ja. Die ja. namen zouden we ook te binnen schieten, ja. Okay. Heel hartelijk bedankt. We zouden hier een kabinetschuffelsysteem moeten hebben... zoals in Engeland. Dat er gewoon dat de premier zegt, die en die ruimen we. En daar zetten we die en die voor in de plaats. Ruimen pas. we. Ja. Nou, dat kan in Het verleden je niet laten zien he? dat dat het wel soms is gebeurd. Bij de PvdA met Ella Vogelaar is dat natuurlijk gebeurd. Ja. Gerard Beverdam van het Nederlands Dagblad hoorde u als laatst. Dankjewel Tom Jan Mees van NRC Handelsblad. En Hans Verbeek van BNR. En in Hilversum zit, als het goed is, Lucella Carasso. Klaar. Hallo voor het Radio 1 Journaal. Jullie hadden het net over Asscher. Nou, Die hebben wij zo over de verruiming van het zorgverlof. Ja. En we gaan het ook nog even over die talk hebben bij de herdenking van Mandela. nog oh, ja. van zijn uh, tragische verhaal... wat naar buiten is gekomen over dat hij aan psychosis leidt... heeft hij vandaag ook laten weten... dat hij een gewelddadig verleden heeft. Dan denk je, hij stond wel naast Obama. Ban Ki-moon. Nou ja, naast wie stond hij niet? Uh, halve een halve meter vandaan. Zich, ja. Dus uh, we gaan eens even vragen hoe dat allemaal zo gekomen is. En we hopen daar een antwoord op te krijgen. Dank je wel. Dit is Radio 1.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 De invoering van IBAN-rekeningnummers inspireert oplichters tot het versturen van nieuwe phishing-mails. Daarvoor waarschuwt fraudehelpdesk.nl, een samenwerkingsproject van politie en bedrijfsleven om fraude te bestrijden. In zo'n mail staat bijvoorbeeld dat de ontvanger een gratis nieuwe IBAN-pas kan krijgen. Om die te bestellen moet een link worden aangeklikt en als de ontvanger dat doet kan zijn computer besmet raken met schadelijke software. Het kan ook zijn dat de ontvanger gevraagd wordt om allerlei persoonlijke informatie in te vullen die door de oplichters misbruikt kan worden. In Roemenië is een rel ontstaan over een uitzending van de staatstelevisie. Vorige week was daarin een koor te zien en te horen dat een zeer antisemitisch kerstlied zong. Volgens het Duitse weekblad Deer Spiegel wordt in het lied De Joden verweten dat ze het kindje Jezus hebben bespot en worden ze op een onsmakelijke en schandalige manier gekrenkt. In het midden oosten is deze week de winter ingevallen.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 ANWB-verkeersinformatie krijgt u van René Passet. De meeste files zijn te vinden rond de grote steden. Er zijn er nu 20. maar ze geven niet al te veel vertraging... behalve dan daar 27, Utrecht-Breda. Want daar is de file opgelopen tot 9 kilometer... tussen Houten en Lexmond. Het heeft te maken met een aanrijding. Inmiddels is de weg wel weer vrij, maar het is voorlopig verstandig... om vanaf het Everdingen om te rijden over de A2 en dan de A15. In het westen van Brabant problemen op de A58 bergen op zoom Breda. Vanwege een autobrand tussen rukven en industrieterrein Vosdonk, 3 kilometer. De rijstrook naar Breda is dicht. En bij Rotterdam staat een lange file aan de zuidkant van de stad op de N15 vanaf de Maasvlakte. Door een stilgevallen auto bij de Tunnel vanaf de afrit Brille tot aan de tunnel 7 kilometer.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 De ander moet er niet aan denken. Waar voelen we ons thuis en waar niet? Is het de geboortegrond, de taal of toch het buurtje wat ons bindt? Wat is ons nest? Vanavond Nederland van Boven, tien voor half elf bij de VPRO op Nederland 1. Het NOS Radio 1 Journaal. Lucella Carasso. Goedemiddag, zo de visie van het kabinet op de koe. Meer koeien, meer in de wei, minder mest. Even kort samengevat. Er komt een musical over voetballer Berry van Aarlen, oud-voetballer van Aarlen. Ik praat daar straks met hem over, waar die musical dan over gaat. En de Tweede Kamer vergadert over de militaire missie naar Mali. En daarbij is de vraag of er transporthelikopters meegaan of toch niet. Uh, voor de tweede achtereenvolgende dag debatteert de Kamer daarover. Wilco Boom, goedemiddag. Goedemiddag, Lucella. Die helikopters, uh, dat hebben we eerder gezien in het verleden, zijn nu brandpunt van het debat. Is er al duidelijkheid? Ja, de kogel lijkt toch wel een beetje door de kerk, Lucella, Want de meerderheid van de Tweede Kamer, dat even voorop, die wil dat er extra trans transporthelikopters uh, komen voor die missie. Niet voor het vervoer van eventuele gewonde militairen. Dat was eerst een zorgpunt. Maar inmiddels gelooft iedereen wel dat de Fransen dat voor hun rekening nemen. Maar het gaat nu vooral om de effectiviteit van die missie. Die zou door de inzet van extra transporthelies groter worden. Nou, minister Hennis van Defensie die heeft net de Kamer beloofd... op de een of andere manier komt het goed. Ik laat er ook geen misverstand over bestaan... dat ik uw Kamer echt wel goed heb verstaan. En ik... Um... Ik zou bijna willen zeggen dat ik het vanzelfsprekend vind... dat Nederland eh, er mede op toe zal zien dat er in VN-verband... VN is allereerst verantwoordelijk... dat Nederland er mede op toe zal zien dat er in VN-verband wordt voorzien... in het transporthelikoptercapaciteit eh, ten behoeve van de sector van Menusma... waarin het Nederlandse contingent zal worden ontplooit. Dus laat de Kamer zich hiervan verzekerd weten. We gaan echt niet achteroverleunen eh, en kijken wat op ons afkomt. Maar nogmaals, de inspanning van Nederland, daar, daar, die garandeer ik. Maar het is uiteindelijk wel een VN-verantwoordelijkheid. Hmm. Het klonk mij vrij ingewikkeld in de oren. Bedoelt ze nu eigenlijk dat de VM maar voor die helikopters moet zorgen? Of wat, wat wil ze? Nou, het is in de eerste plaats volgens Hennis een taak van de Verenigde Naties... om ervoor te zorgen dat er ergens vandaan die transporthelikopters komen. Dat is ook geen onlogische gedachte... want het is een missie van de Verenigde Naties daar in Mali. Maar... Um, Hennis heeft ook gezegd dat er door de VN met andere landen onderhandeld wordt... en dat ze alle vertrouwen in heeft dat die een van die landen voor die helikopters gaan zorgen. Zij is ook bang dat als ze nu al helikopters toezegt... dat die andere landen op hun handen gaan zitten en niks meer doen... en dat Nederland dan voor het blok komt te staan. Maar goed, ook uh, als het eventueel toch niet zou lukken... ze heeft goed naar de Kamer geluisterd, zegt ze, dan gaat ze helikopters sturen. Maar ze wil dus eerst afwachten hoe het binnen de Verenigde Naties loopt. En neemt de Kamer daar genoegen mee? Dat verwacht ik ik eigenlijk wel. De Kamer die wil vooral zekerheid hebben... dat er linksom of rechtsom, zoals de VVD dat noemde... iets zal worden geregeld. Nou, dat heeft de minister nu wel min of meer beloofd. Het debat is nu geschorst. De fracties gaan zich intern beraden... of ze wel of niet het licht op groen gaan zetten voor die missie. Uh, over een uurtje wordt het uh, hervat. En dan moeten ze hom of kuit geven. En de verwachting is dat de meeste fracties akkoord zullen gaan. Ja, alleen, uh, zoals je gisteren zei, PVV in ieder geval niet? Nee, de PVV in ieder geval niet. Die spreekt heel smalend over een Koenders missie naar uh, oud-PVDA-minister Koenders... die uh, de, de, de, heeft, de leiding heeft van die missie in Mali. Uh, de PVV vindt dat Afrika zijn eigen boontjes moet doppen. Overigens zei minister Hennis in het debat... dat 90 van de troepen in die VN-missie... door Afrikaanse landen wordt geleverd. Maar dit terzijde. Nou, de verwachting is ook dat de SP tegen gaat stemmen. Die vindt dat er te veel wordt geïnvesteerd... in een militaire aanpak en te weinig in een humanitaire. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de Partij van de Dieren. Die vindt ook dat er meer ploegscharen... Mali moeten en minder zwaarden. Maar dat zijn dus drie partijen en als het bij die drie blijft is er uh, aan het einde van de dag een hele brede steun in de Kamer voor de militaire missie naar Mali. Over een uurtje dus dan zijn de fracties eruit. Dankjewel Wilco Boon vanuit Den Haag. Dan de koeien. Er kunnen en moeten ook meer koeien in de wei als de extra mest maar door de boeren zelf wordt verwerkt. Dat wil staatssecretaris Dijksma van Landbouw Volgens Dijksma levert dit 20% meer melkproductie op. Maar dan moeten boeren dus wel hier aan voldoen. Nou, de voorwaarden zijn dat men of genoeg grond heeft om de eigen mest ook te kunnen verwerken. Of men moet de hele mest zelf verwerken via mestverwerkingsbedrijven. En uiteraard zal groei altijd plaatsvinden onder de milieurandvoorwaarden die er nu ook zijn. Maar hoe komt een boer dan aan zoveel extra grond? Ja, die moet hij kopen. U jaagt de boeren op kosten. Nou, op dit moment is het zo dat uh, heel veel uh, boeren die uit willen breiden... Uh, kosten moeten betalen voor het verschaffen van zogenaamde dierrechten. Dat zijn geen rechten voor dieren, maar dat zijn productierechten. Eigenlijk zijn dat investeringen in lucht, zeggen heel veel boeren mij. En de grond is natuurlijk van waarde. Dus als je daarin investeert, krijg je er wel iets voor terug. Dat zei staatssecretaris Dijksma tegen Wilma Borgman. Door naar Jeroen de Jager, want die is in Brummen... Bij ja, Dirk-Jan Schoonman en bij de koeien? Ja, <tie> um, Dirk-Jan is uh, voorzitter van de Nederlandse uh, melkveehouders vakbond. En uh, u hoorde Dijks maar net. Ondertussen moet uw vrouw er even langs met de auto. En wij lopen richting uh, de stal. Um, wat is uw reactie op het plan? Wij zijn blij met de richting die Dijksma gekozen heeft door de grondgebonden melkveehouderij de ruimte te geven en af te zien van dierrechten voor de melkveehouderijsector. En wat zullen de gevolgen zijn? Er zijn nu 1,4 miljoen koeien in, in Nederland, dat, is, dat zijn de melkkoeien, dan ja. heb je ook nog een miljoen stuks uh, jongvee. Uh, hoeveel koeien gaan erbij komen, denkt u, met dit plan? Nou, de verwachting is dat er een, een 150.000, 10%, 10 bij zullen komen. En waar zitten we dan op? Want we zijn ooit begonnen... want dit heeft alle, allemaal te maken met de afschaffing van de melkquota door ja. Europa. Ja. Die zijn 30 jaar geleden ingesteld toen we die enorme melkplas hadden... en die, en die boterberg. Toen hadden we 2 miljoen koeien. Komen ja. we ook op, ja. dat, op dat niveau weer? Ik denk het niet. Ik denk dat, uh, dat het daar uh, ongeveer wel zal blijven. Kijk, de markt is natuurlijk leidend in deze. En ook de milieuruimte is nu ook uh, leidend ge uh -huh. geworden. Die was vroeger natuurlijk natuurlijk niet uh, leidend. Want uh, daar werden allerlei andere uh, ruimere gebruiksnormen... voor mest uh, waren toen van toepassing. We kunnen nu veel minder mest op een hectare rijden. Die is nu helemaal afgestemd op wat het uh, gewas onttrekt. En daar moeten we dus heel erg sterk naar kijken. Naar de gewasonttrekking ten, ten opzichte van... wat we aan mest uh, en mineralen aan de gewassen geven. En even over wat Dijksman net ook zei. Hè? Het is voor boeren gunstiger om land te kopen dan om dierrechten uh, te kopen. Hè? Uh, wat gaat dit uh, voor boeren kosten? Als zij direct... Is dat wel zo, trouwens, wat zij, wat zij daar zegt? Nou, de kosten van grond zijn uh, aanmerkelijk hoger... als dat uh, de, de melkquota-kosten waren. Want uh, als melkveehouderijsector hebben wij nooit geen dierrechten gehad. En uh, die zijn wel van toepassing voor de uh, intensieve sectoren... Uh, de varkens en de pluimvee. Die hebben wel te maken met uh, dierrechten. De melkveehouderij heeft in het verleden altijd uh, de melkquota gehad. Ja. En die hebben tot... Uh, in de top hebben zij ongeveer uh, 2 euro per liter melk. En dat komt zo'n beetje neer op 16.000 euro uh, per Maar wat is nou gunstige? Nou, het, het, het, is een, het zijn twee verschillende oh. grootheden. Ja, Die ja, kun je ja. moeilijk vergelijken. Kijk, eh, quotum kun je morgen afschaffen en dan is het nul. Eh, grond heeft waarde. Ja, dus Blijkbaar... daar heeft zij wel gelijk in? Daar heeft ze wel gelijk ja. in. Alleen de druk op de grondmarkt is enorm in Nederland. En ja. de grond is heel duur in Nederland. Oké, okay, nou we gaan het er in deze uitzending over hebben. En bijvoorbeeld ook over het feit dat heel veel boeren al hebben geïnvesteerd in grotere stallen. Omdat ze heel veel meer koeien gaan aanschaffen. Maar de vraag is of ze wel geld hebben om dat land aan te schaffen. Moet Jeroen Jager straks meer vanuit Brummen. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Het homohuwelijk. Het was een paar dagen mogelijk in Australië... in de deelstaat van hoofdstad Canberra. Alleen het Hoge Rechtshof van Australië heeft het nu teruggedraaid... omdat het in strijd is met de nationale wetgeving, zo luidt het oordeel. Correspondent Robert Portier in Australië. Robert, eh, het kon dus eventjes. Hoeveel homohuwelijken zijn er de afgelopen dagen gesloten? Ja, afgelopen zaterdag werd het mogelijk om een homohuwelijk te sluiten. En toen zijn er direct mensen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid. En in de afgelopen week hebben 31 paren elkaar het ja gegeven. Maar helaas, die huwelijken zijn dus niet in, niet in overeenstemming met de nationale wet. En dat betekent dat ze nu ongeldig worden verklaard. En kwam dit onverwacht eigenlijk dat het Hoge Rechtshof daar een streep door ging zetten? Nou, niet helemaal. Uh, de staten en territoria mogen in Australië... hun eigen wetten maken, zolang die maar niet... in strijd zijn met de nationale regels. En uh, de ACT, dat is uh, de, het territorium... waar de hoofdstad Canberra in ligt... die uh, dacht van de gelegenheid gebruik te maken... door eigen regels te maken waarbij het huwelijk... op een iets andere manier werd omschreven... waardoor het toch mogelijk werd om uh, homohuwelijken te sluiten. Uh, die wet die werd eigenlijk direct aangevochten... door de nationale overheid. Die zei van, bij ons staat in de nationale wet... dat het huwelijk is voorbehouden... aan man en vrouw. En uh, wij denken dus niet dat dit mogelijk is. Maar ja, het Hoge Rechtshof uh, had even tijd nodig om daarover na te denken. Uh, er zat precies vier dagen tussen de inwerkingtreding van die uh, wet voor Canberra en de uitspraak van het Hoge Rechtshof. En dat betekent dat uh, de huwelijken dus precies een weekje hebben geduurd. En heb je al reacties gehoord van mensen die getrouwd waren, maar nu niet getrouwd blijken te zijn? Ja, de meeste mensen zijn natuurlijk verschrikkelijk teleurgesteld over het feit dat ze uh, officieel niet getrouwd meer zijn. Maar zeggen zij ook van: Ja, wij uh, voor ons eigen gevoel hebben wij elkaar het jawoord gegeven. We hebben een papiertje om te bewijzen dat het allemaal erkend is. En uh, ja, voor ons gevoel zijn en blijven wij getrouwd. Uh, ze zijn trouwens ook vrij optimistisch hoor, over het, uh, uh, het veranderen van de wet. Ze denken dat dat een kwestie van tijd is. En ze vinden het bijna zonder uitzondering geen enkel probleem om elkaar voor een tweede keer het jawoord te geven. Want wat, hoe ligt het bij de publieke opinie? Ik bedoel, hebben ze daar gelijk in dat het een kwestie van tijd is? Nou, dat is een, een beetje dubbel. Als je kijkt naar de opiniepeilingen... dan is er een, een brede steun voor de invoering van het homohuwelijk. Ik denk dat ongeveer 80% van de bevolking dat wel ziet zitten. Maar uh, de politieke leiding... ja, die is toch een beetje terughoudend om dat te doen. Bij de huidige uh, premier, Tony Abbott, is dat niet zo vreemd. Hij is streng katholiek. Uh, hij is op uh, grond van zijn religie tegen de invoering van het homohuwelijk... en zal alles doen om dat tegen te houden. Uh, de vorige premier, Julia Killert, uh, die was zelf niet getrouwd... Uh, was in veel opzichten vrij progressief. Maar ook zij vond dat het huwelijk was voorbehouden aan man en vrouw. Waar heel veel actievoerders nu eigenlijk op hopen... is dat de politici toch vroeger of later het licht zullen zien... dat de partijleidingen het zullen toestaan... dat politici naar eigen eer en geweten mogen stemmen. En zij denken dan dat dat homohuwelijk er vanzelf wel zou komen. Nou ja, voorlopig is het nog lang niet zo ver. Dus tot die tijd is het homohuwelijk van de baan. Vanuit Australië hoorde u Robert Portier. Goedemiddag René Passet. Hoe is het op de weg? Ja, niet al te druk. Er staat amper 100 kilometer, terwijl er normaal op dit tijdstip zo'n 190 zou moeten staan. Vooral rond Utrecht en Rotterdam de dagelijkse files. Twee dingen springen eruit. Op de A1 een onverklaarbare file richting Amsterdam voor knop het water meer. 3 kilometer, daar moet wat gebeurd zijn. Bij de Botlektunnel weten we het al, want daar staat een auto stil in de tunnel. Op de N15 vanaf de Maasvlakte zorgt het voor 7 kilometer file naar Rotterdam. Het is uh, 14 minuten voor 5. Vandaag is het de eerste werkbezoekdag. Dat is een dag waar mensen zonder baan ergens mee kunnen lopen. Volgens econoom en bedenker Ton Wildhagen... kan dat werkzoekende helpen ergens binnen te komen. Marlies de Vet is bijna een jaar zonder baan... en zij mocht in de bossen van Oosterwijk mee met boswachter Frans Kapteins, Ook wel bekend als boswachter Frans. Dag Marlies. Zo, dan gaan we er samen aan beginnen. Hè? Ja. Ik zag dat uh, Ton Wildhagen, dus de initiatiefnemer van werkbezoekdag... Uh, die was aan twitteren van uh, gemeentes kunnen meedoen en scholen en zo nog wat voorbeelden. Ik denk, hé, hey, dat is leuk. Dus, uh, de mensen die zoeken zeg maar, uh, een, een werkdag om te kijken wat ze in de toekomst kunnen gaan doen. Dus een werkbezoek bij mij. Ik denk, oh, dat is misschien wel leuk. Dus ik reageer daar meteen op. Het was, uh, nou ja. het was binnen zeg maar, een paar seconden bij wijze van spreken was het uh, zeg maar, uh, kat in het bakje. Uh, ja, <laughs> dat was gewoon grappig. En zo lopen boswachter Frans en werkzoekende Marlies de Vet op een late herfstdag in december door het bos. Het ziet er fantastisch uit, dit fen ook. Met twee studenten om een nieuwe route uit te zetten. Een interactieve route die meer jongeren naar het bos moet lokken. Wat zeg je? Ik ben voor 1 januari. in verband met de reorganisatie bij de bibliotheek, zeg ja. maar. Ja. Er zijn er 50 mensen uit dienst gegaan. Ja, ja. En van daaruit had ik nog wel wat opdrachten. Ja. Wat ik op zich wel heel erg leuk vond, maar tegelijkertijd dacht ik. Dit is eigenlijk ook een hele mooie kans om naar buiten te kijken. Ja, precies. Dit is een diakonieven. Okay. Een heel mooi ven waar vooraan ook nog een gagel staat. Een heel bijzondere struik. En dit is een van de vennen waar de watervleermuis heel veel overheen vliegt. Ja, het is echt, echt genieten hier. En dat zonnetje erbij... We hebben we de beste dag uit gekozen, Een hele mooie dag. Ja, super. Dat is echt geweldig. Boswachtig Frans, u speelt wel een beetje vals. Want u laat alleen de prachtigste plekjes van het bos zien. <laughs> maar de minpunten, die heb ik nog niet gehoord van het vak. Nou, die zijn er ook niet. Nee, maar ja, natuurlijk. Elk vak heeft zijn, zijn, zijn voor- en zijn nadelen. Een stukje administratie moeten we ook allemaal doen. En dan zit je binnen. Dat is natuurlijk iets wat je iets minder vindt. Dat doet u vandaag niet. Dat doe ik vandaag niet. Dat hebben we gisteren gedaan. <laughs> dus, en, en dan zijn er natuurlijk ook wel eens ja, lastige mensen. Die kom je ook wel eens een keer tegen. He, mensen die toch altijd hun hond wil loslaten in gebieden waar het niet kan. En die mensen staan er niet bij stil dat daardoor de reeën alle kanten op vliegen. Ja, dan heb je ook wel eens een keer een lastig moment, dat kan je wel zeggen. Marlies, hoop je nou niet dat aan het eind van de dag Boswachter Frans zegt... nou, de volgende keer als we een plek hebben, dan bellen we jou als eerste? Ja, graag. En Boswachter Frans, gaat u dat zeggen? Uh, ja, ik kan niet zomaar zeggen van nou Marlies, morgen word je aangenomen... want dat werkt natuurlijk zo niet. Maar het is wel goed dat ze uh, nu gezien heeft hoe onze organisatie in elkaar steekt. Marlies, dit was de eerste werkbezoekdag... Waarschijnlijk komt er volgend jaar weer een. Denk je dat je daar dan weer aan meedoet? Misschien nodig ik dan wel iemand uit om naar mijn nieuwe job te, met mijn nieuwe job mee te lopen. Kijk. Oh, wil ik wel mee. Ja, ja kijk. <lacht> <lacht> dan ga om. Ja, ik, ik heb afgelopen jaar als, toch ook wel als verrijking gezien. Van, um, ja, om, om, om toch gewoon verder te kijken dan wat ik deed toen ik nog in een baan uh, zat. Ja, het vorige jaar van 2014. Dat het helemaal goed komt. Ja, echt serieus. <laughs> Dat, uh, ja, wat, wat er eigenlijk niet de afgelopen jaar is gebeurd, dan denk ik van nou, ik heb er wel vertrouwen in. Marlies de Vet, zij liep dus mee met de boswachter Frans Kapteins. Nick Wouters maakte dit uh, verslag. Heel massaal is de werkbezoekdag trouwens nog niet. Naar schatting hebben enkele tientallen bedrijven hieraan meegedaan. Van half vijf tot half zeven, het NOS Radio 1 Journaal. met Lucella Carrasso. Goes like this uh. Take me by the tongue and I'll know you tongue, uh. Kiss me till you're drunk and I'll show you Like Jagger, Maroon 5 en Christina Aguilera. Gerrit Hiemstra, goedemiddag. Ja, je goedemiddag. hebt genoten van de lucht vandaag. Dat klopt, ja. Er waren mooie wolken te zien. Uh, vooral hoge wolken, van die cirruswolken. En als je nou goed keek, dan waren er ook bijzonnen te zien. Dat zijn twee, uh, als het goed is, twee uh, kleurige vlekken aan weerszijden van de zon. Soms zie je er maar één, maar vaak zijn er twee. En die ontstaan in ijskristallen en ijskristallen. Dat zijn dan die wolken die bestaan ook voor een groot deel uit ijskristalletjes. En um, ja, dan zijn die vlekken te zien. En dat was vandaag uh, voor de mensen die na naar het lucht gekeken hebben... was dat uh, op veel te plaatsen zien. te zien, ja. Ja. ja. Even kijken naar morgen. Wat voor weer krijgen we morgen? Ja, het weer dat gaat... Langzaam wat veranderen. Morgen krijgen we wat wolkenvelden vanuit het westen van het land. Op de nadering van een zwak front. Dat passeert dan in de nacht naar zaterdag. Dus morgen is het gewoon droog weer. De zon die zal ook nog wel te zien zijn. Het langst in het oosten van het land. Temperatuur een graad of vijf. En dan, uh, ja, dan krijgen we in het weekend toch iets ander weertype. Meer bewolking, beetje regen en ook iets hogere temperaturen. Dat dan weer wel. Gerrit het dank je Succesvolle oud-profvoetballers worden vaak op handen gedragen, zeker als ze ooit Europees kampioen zijn geworden, maar voor zover wij konden nagaan is Berry van Aarle de eerste die zijn eigen musical krijgt. Een Helmonds Theatergezelschap wil Berry de Musical volgend jaar op de planken brengen. Berry van Aarle, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vond u van dat idee? Nou, ik wist er al, al, al wel iets vanaf, want het is natuurlijk wel, ze hebben me wel gevraagd van, uh, van, uh, wat ik ervan van zou vinden. Ik zei, ja het is ook het is, het is lokaal, hè. Het, is, het is eigenlijk in het Helmondse. En uh, ik zei, nou, ja als jullie iets van uh, het leven van, van mij, van Berry Van Halen kunnen maken, zou ik zeggen, uh, ja, succes. En, en uh, ik ben benieuwd. En mag u erover meepraten, hoe het eruit komt te zien? Nou ja, ik heb, uh, ik heb een, paar, uh, een paar keer met, die, met, de, met de mensen gesproken. en uh, het, zijn, uh, het zijn ook bekende, ik ken de mensen uit het Helmondse. En... Uh, ik heb er een paar keer mee gesproken en uh, ja, ja, ik, dus heb een, ik, ik doe dan mijn verhaal uh, een, een beetje over mijn leven. En, en welk verhaal is dat? Nou ja, het, het, het gaat over uh, dat ik, uh, mijn leven als, als uh, voetballer, mijn leven als, uh, als postbode. Uh, het stukje uh, Prins Carnaval wat ik gedaan heb en dan ja, komt, en een stuk privéleven. Daar gaan hun een musical over maken. Ja, en welk stuk privéleven is het? Nou ja, het is gewoon hoe dat ik privé ben. En, en, en, de, en de ups en downs in het. Uh, in, in het uh, kijk, elk mens maakt in zijn leven ook wel eens uh, mindere dingen mee. Ja, nou, dat wordt, uh, is besproken. En ik weet niet waar hun wel mee doen. Nee, en, en wat zijn dan bij u de, de mindere dingen die we daar eventueel in te zien krijgen? Nou ja, ik bedoel, je, je stopt een keer met voetbal. Hè? Wat gebeurt er? Dat is natuurlijk minder. Je wordt afgekeurd. Het wordt minder. Nou, het overlijden van mijn ouders. Uh, ja, ik heb nog een, een, een, zus, een zus verloren. En en uh, ja, die dingen, daar hoort een beetje bij het minderen in het in het uh, privéleven. En, en ja, hoe verder uh, mijn leven er nu uitziet. Ja, en als u daar tot nu toe de balans van opmaakt, wordt het dan een vrolijke musical? Natuurlijk, alleen bij, bij een, een, een, een musical over het leven van een persoon, ja, daar zitten, zitten uh, positieve en negatieve dingen in. Dus uh, ik hoop meer, nee, het, het moet gewoon een, zoals ik begreep heb, was het gewoon een, een, een hele leuke positieve uh, musical. Ja, want Prins van Carnaval, hoe lang bent u dat geweest? Daar ben je maar één keer. Oh, dat ben je maar één keer. Ja, ik heb dat gewoon een keer gedaan. En, uh... en was dat voor u iets positiefs, iets moois? Ja, ik, ja. Ja, ik, ik, ik ben van huis uit een kanaalvierder, dus wat dat betreft. Uh, um, uh, was dat een mooie periode ja, in het jaar 2000. En nu is natuurlijk de vraag: wie gaat uh, u vertolken? Is er al iemand die ze op het oog hebben? Dat, uh, ja, volgens mij, zoals ik begreep, hè, moesten de, de, de, de, de audities nou beginnen, dus ik ben benieuwd. Heeft ik, u iemand op het oog? U gaat zelf niet meezingen? Nee, ik ga niet meezingen. Ik ga niet me meespelen. Dat is, dat is niet aan mij besteed. Nee, maar is er iemand in het Helmond van wie u zegt... Nou, die zou het goed kunnen. Nee, ik zou het niet weten. Maar dat is, ik denk dat de, de, de, de, de kenners die, die daar gaan... Daar, ja, het, het is pas volgend jaar met kerst. Dus we hebben, ze hebben tijd genoeg om, om een, een, een, een berry van Aal te zoeken. Ja, het is een nieuw gezelschap. Hè? Uh, ze willen meer musicals maken over beroemde mensen uit Helmond. Uh, ja. ze, ze beginnen bij u. Wie, wie woont er nog meer in Helmond? Nou, uh, we hebben Willy van de Kuilen nog. Ja. En die, die woont nog hier, maar we hebben genoeg Helmondse sporters... die in het verleden uh, ja, in, in, bekend zijn geweest. We hebben uh, de van de kerk op in het voetballen. We hebben een, een, een, een fieke Boekhorst die Olympisch kampioen hockey is geweest vroeger. En, uh, ze kunnen wel even vooruit. Ja, nee, qua, qua, qua sporters in Helmond kunnen ze heel goed vooruit. Als ja. sporters zijn, maar ja, het zal niet alleen over sport gaan, denk ik. Dus, uh... Volgend jaar kerst in ieder geval wel, uh, Berry, de musical. Ja. Berry van Aarlie, iets moois om naar uit te kijken. Dank u wel. Graag gedaan. We gaan richting het nieuws van vijf uur. Daarna hebben we het over de tolk. De tolk die over de hele wereld besproken wordt vandaag. Uh, vanwege zijn uh, vertolking gisteren van de wereldleider... eergisteren wereldleiders bij Obama. Uh, bij Mandela natuurlijk. Tot zo.